2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. En dit is de dag de baby van Kate. Die wordt niet alleen troonopvolger, maar ook hoofd van de Anglicaanse Kerk. Eerst het internationaal met Raymond Serré. Alle 33.000 vrijwilligers van het Rode Kruis zijn ingeschakeld vanwege het warme weer. Ze zijn opgeroepen om extra hulp te bieden aan bijvoorbeeld ouderen, sporters en bezoekers van evenementen. Ook deze strandwacht heeft nog wat zomerse advies. Goed smeren vandaag, veel water drinken. Zelfs als je geen dorst hebt, drinkwater. Uh, wij attenderen er ook altijd op dat de mensen de polsambandjes van ons meenemen... Uh, voor de zoekgeraakte kinderen. We hebben er gisteren rond de 80, 85 hebben we er gehad. Gisteren heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan in werking gesteld... waar het Rode Kruis ook aan meewerkt. En dat plan moet ervoor zorgen dat mensen die de warmte niet goed aankunnen... zo goed mogelijk worden beschermd. Het wordt vandaag op veel plekken warmer dan 30 graden. In het zuidoosten van het land...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 Doordat Hezbollah nu op de terreurlijst staat, kunnen onder meer de banktegoeden worden bevroren en reisverboden worden opgelegd. De organisatie stond al op de Amerikaanse en de Nederlandse terreurlijst. In de Haagse rechtbank heeft publiek uit woede over een strafeis stoelen gegooid naar de verdachte die vorig jaar een 13-jarige jongen had doodgereden. De rechter besloot meteen de zitting te schorsen. Tijdens de rechtszaak bleek vandaag ook dat de man in een half jaar tijd vijftien keer is bekeurd voor te hard rijden en door rood rijden. Het openbaar ministerie eiste tegen de twintigjarige verdachte vier maanden cel met een proeftijd van twee jaar. Tientallen mensen in het publiek vonden dat te weinig en reageerden door stoelen door de zaal naar de verdachte te gooien. Gealarmeerde agenten ontruimden daarop de hele zaal. De zaak werd kort tijd later zonder publiek voortgezet. De Twentse Rolstoel Vierdaagse in Delden gaat morgen niet van start vanwege de hitte. Het heeft de organisatie besloten aan overleg met huisartsen, revalidatiecentra en de GGD in Overijssel.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 En dan het weer. Het is vanmiddag flink zonnig en landinwaarts tropisch warm... met temperaturen boven de 30 graden. Plaatselijk wordt het 34 graden. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind... waardoor het ook op de stranden zomers warm is. 25 tot 29 graden. Vanavond is in Limburg kans op een zeer lokaal warmteonweer. Morgen wordt het opnieuw zeer warm, maar laat op de dag... kan plaatselijk een warmteonweer vormen. Woensdag vallen er meer onweersbuien bij de ANWB Jolanda van de Velde, files naar de stranden, Jolanda? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het zijn uh, ja, wat, wat pechgevallen en aanrijdingen. Een auto met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daardoor tussen de knopende heide en de hoogte 5 kilometer, de rechterrijstrook is dicht, door de werkzaamheden op de A2 Eindhoven-Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer, verschillende aanrijdingen op de A16 Rotterdam richting Breda, daardoor tussen knopend Ridderkerk en het recht km. de rechter tunnel 6 kilometer, de rechtertunnelbuis blijft voorlopig dicht, daar is olie op de weg Terecht gekomen, dat moet schoongemaakt worden. Gaat nog een tijdje duren. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooshek 3 kilometer. Ook een auto stilgevallen. De rechte reishok is dicht. Wij gaan zo verder, met dit is de dag. Blijf luisteren. Nieuw, de Citroën online dealer deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service die je gewend bent van de Citroën dealer. Met maar liefst 1000 euro online voordeel op de zuinige Citroën C3.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 Eo, dit is de dag Elsbet Gruteke. Dit is de dag dat de hele wereld meepuft. Niet alleen met de hitte, maar vooral met Kate die aan het bevallen is. Oh ja, Tollfse, Priester in de Anglicaanse kerk. En uh, zit u de hele dag de hele tekst te checken of de baby er al is? Nee. Dat niet. Nee, nee. nee dat nee, nee. niet. We gaan ook praten met culinaire journalist Jeroen Thijssen. Hij praat ons bij over onze eetgewoonten met dit warme weer. En hartelijk welkom ook aan schrijver Gerben Hellinga. U stond 40 jaar geleden aan de wieg van kunstenaarsdorp Ruuigoort. En deze week is dat, uh, wordt dat gevierd, dat jubileum. Maakt de gemiddelde Ruuigoort zich druk om royal babies? Ik denk het niet. Nee? Ja. Ik weet niet of ze er ooit van gehoord hebben. <laughs> nee, past ook al niet bij mijn beeld. Bob Smalhout zit hier aan tafel. Van harte welkom, meneer Smalhout. 40 jaar lang werd hij met de nek aangekeken... door zijn collega anesthesiologen. Afgelopen zaterdag is hij erelid geworden... van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Hoe dat is gebeurd, dat horen we zo meteen. En cultuurtheoloog Frank Bosman zit hier ook aan tafel. En met hem praat ik over de hipste priester van de wereld. Padre Marcello Rossi. Een Braziliaanse priester-popster. En hij treedt deze week op bij de de Wereld jongere dagen in Rio de Janeiro. En we hebben ook nog live muziek van Bos Capone. En u kunt reageren via Twitter met de hashtag d Of ga naar de website ditstedag.nu. Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William... is naar de kraamafdeling van het St. Mary Ziekenhuis in Londen gebracht. Ze heeft weeën. Babywatch vor dem St. Marys Krankenhaus in London, wo der royale Nachwuchs zur Welt kommen soll. Baby Geschenke bekommen William und Kate schon jetzt genug. Nun warten weitere fürs Baby. Um. Ja, de hele wereld staat op zijn kop, want Kate Middleton is as we speak... bezig met de bevalling van een troonopvolger of opvolgster. Dat weten we nog niet. We gaan even naar NOS-correspondent Arjen van der Horst. Die staat in Londen bij St. Mary's Hospital. Arjen, is het bij jou ook zo warm als in Nederland? Hartstikke heet. Het is, uh, waarschijnlijk wordt dit de warmste dag van het jaar in Londen. 33 graden plus. Dus niet alleen Kate staat te puffen, inderdaad. Maar wij ook met z'n allen hier. Ja, want met wie sta jij daar? <laughs> Uh, met heel veel mensen. Als ik, als ik uh, nu voor me kijk, dus een, uh, de, de lindo-vleugel van het St. Mary's ziekenhuis... daarvoor loopt een weg en ik kijk zo langs die weg... en over een lengte nou ja, van 100 meter... één grote haag van cameraploegen, journalisten, politie, hekken... en ook vele toeschouwers die zich inmiddels uh, verzameld hebben. Uh, sommige van mijn collega's die waren er al meer dan twee weken. Die hebben hier een tentje opgezet, hun laddertjes en een... Uh, ja, gebied afgebakend om er zeker van te van zijn dat ze de beste plek hadden. En met z'n allen staan we nu allemaal naar een grote deur te staren. Oh ja, een grote deur, de, het deur. dat kennen we nog uit Nederland. Hoe lang denk je daar nog te moeten blijven? Geen idee. Uh, mijn, mijn eerste zoon, dat duurde twee dagen. Dus wie, <laughs> weet, wie weet staan we hier zo lang. Okay. We, weten, we weten alleen dat ze vanochtend in de vroege uren vanuit Kensington Palace naar het ziekenhuis is gegaan. Ze dus is hier ongeveer om half zes plaatselijke tijd aangekomen. Ik begrijp van mijn collega's uh, dat de bevallingen de weeën twee uur eerder begonnen. Dus ja, ze is nu al uh, toch een uh, halve dag uh, in het ziekenhuis nu. Um, en we zullen, we, weten ook, we zullen ook niks nieuws te horen krijgen over het verloop van de bevalling. Nee. Want Kensington Palace heeft gezegd... het volgende eerste officiële nieuws is hè, het, het nieuws dat er een baby is... En tot die tijd moeten we gewoon hier wachten okay. en puffen. Nou, ik wens jou daar heel veel sterkte bij. Wij puffen met je mee. En als die deur open gaat, dan horen we dat natuurlijk zo gauw mogelijk van je. Dank je, Arjen van der Horst, bij het St. Mary's Hospital in Londen. Ja, oh ja, Tollissen, u bent priester in de Anglicaanse kerk. Die uh, hype rond, rond, rond zo'n geboorte, zo'n baby, is dat normaal? Bij koninklijke baby's in Engeland? Net als dat hier in Nederland is. Dat maakt niet zo heeft, heeft niks met de Anglicaanse kerk. Te maken. Nee, nee. Laten we even luisteren naar hoe het ging toen uh, prins William, de vader nu, van, van deze baby werd geboren the Prince of Wales and his family May we see your son, your Royal Highness Father held baby, mother held baby looking equally confident yeah, He's a lovely boy, yes, lovely boy Very beautiful, beautiful baby He's uh, in excellent form too, thank goodness Je wordt goed meegeleefd hier aan tafel, Frank. Het interesseert jou niet zo, deze baby? Geen Oh, nou, ernstig is dat. Alja oh Tollesen, jij zit hier omdat deze baby is natuurlijk gewoon een koninklijk baby. Maar deze baby zou ooit mogelijk ook het hoofd van de anglicaanse kerk kunnen worden. Ja. Hoe zit dat? Uh, hoe zit dat? Uh, is de derde, hij of zij is de derde in uh, opvolging. Dat is eerst Charles en, uh, en dan William. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Uh, dus ik denk, het heeft eigenlijk niks te maken met, met de troonopvolging waar we nu naar kijken. Het is gewoon de hype van, zoals je dat bij Diana zag, uh, gewoon uh, mensen zijn daarin geïnteresseerd. Ja. En dan, uh, dat heeft niks met troonopvolging te maken. Het feit dat deze maken, baby, of hoofd van de Anglicaanse nee. kerk, dat, uh, nee, maar, dat staat los van elkaar. Maar het feit dat de, in, in Engeland de koningin nu, de koningin Elisabeth, hoofd is van de Anglicaanse kerk, vinden wij als Nederlanders toch wat vreemd, omdat ja. wij dat hier natuurlijk niet hebben. Nee. Hoe zit dat dan in Engeland? Um, ja, ik heb daar natuurlijk zelf... toen ik daar voor, voor het eerst in Engeland terecht kwam... Uh, ook uh, met, met, met argers ogen naar gekeken. En ik weet dat Carrie op een gegeven moment... De art, toen de malige archbishop tegen mij zei van... Uh, het is toch wel prettig om een ingang te hebben. Zo van, uh, hey, ik ben een, een, een deur verwijderd van... Uh, en dan denk ik van ja... Religie is natuurlijk toch een maatschappelijk verschijnsel. En het is heel lang in de, in de marge geduwd. Zo van, dat zag je zelfs in de psychiatrie. Daar werd dus niet over gesproken. Nee, ja, dan ontken je dus een deel van je maatschappij. Maar je maakt dus dan maar de koningin hoofd, zodat je altijd toegang hebt tot de koningin. Komt het nee, daar dan Nee, nee, nee. Dat is natuurlijk niet zo. Het is natuurlijk een historisch gegeven. Zo is het gegroeid in de tijd. En ik denk dat de, de mensen de rol van die, dat hoofd van die kerk toch een beetje. Uh, meer toeschrijven dan er werkelijk aan de hand is. Inhoudelijk bemoeit zich. Nee, bemoeit want do, zich doet niet. zij iets nee. met de kerk? Nee. nee. Ze is zelf een, een heel gelovig iemand. Dat is gewoon een algemeen bekend iets. Uh, zeer betrokken bij die kerk. Uh, zet haar handtekeningen, als en dingen. En er zullen ongetwijfeld gesprekken zijn in het trant van. zou je dat nou wel doen? Dat, dat overleg uh, met haar ervaring, met haar uh, maatschappelijke relevantie, zeg mm -hmm. maar. Uh, en dat vind ik, vind ik op zich vind ik dat wel een gunstige rol. Dat ja. iemand die rol heeft, dat Beatrix ook bij de, bij de, informa bij de formaties. Uh, maar het, het is concours. niet zo dat ze zich actief bemoeit met het bestuur van die kerk of met benoemingen. Nee. Ben, ben jij nee. trouwens als anglicaans priester, is zij jouw baas? Ja, en okay. ik moet daar ook allegiance aan, aan zweren. Oh ja, heb je dat ja. gedaan? Ja, ja, ja, dat doe ik ook. Dat, okay. uh, en dan niet als staatsburger, want ik ben geen Brit staatsburger, Maar zij is wel het hoofd van de kerk. En, en, uh, ja, je heb je ook, ook functioneringsgesprekken met haar of wat <laughs> niet? Dat lijkt me nog wel leuk. Ook met de bisschop. Frank, jij bent van die andere kerk, de katholieke kerk. Ja, ja, ja. Ooit, ooit scheiden die Anglicanen zich jammer, natuurlijk... Ja, jammer, ze mogen terugkomen. Ze mogen maar. terugkomen. Ja, zeker. maar het feit dat een vorst daar dan hoofd van is, hoe kijk je daar als katholiek tegenaan? Ja, ik, hoe ik daar als katholiek tegenaan kijk, ja, kijk, katholieken hebben natuurlijk nooit echt uh, voor of tegen koningen of voor zijn geweest. Je vindt onder katholieken net zoveel royalisten als republikeinen, dus dat maakt denk ik voor je geloof niet zo heel erg veel uit. Persoonlijk ben ik een uh, vervent, toch uh, passieve republikein. En uh, ik heb liever morgen een president dan morgen een nieuwe koning, maar dat maakt voor een katholiek eigenlijk niks uit. nee Jeroen? De pauze is toch ook een koning? Nee, dat is de servus ervoor om de dienaren van de God. Die kan je nauwelijks een vorst doen. De pauze is geen fors. Hij staat bovenaan en iedereen gehoorzaamt hem. Nou, nee, de kerk is niet zo hiërarchisch als... Nou, de, wordt de, de prinsen van de kerk. De kerk? Ja. Er is een bischop, Er is een wereldwijd waar de paus de voorzitter van is. Ik denk dat daar de feitelijke macht in de katholieke kerk ligt. Ja. En okay. niet bij één persoon. Dat nee, is zo'n middeleeuws. Dat is, dat is bij de koningin van Engeland natuurlijk ook niet. Even, even terug naar, naar, naar deze baby die nu geboren ja. wordt, vandaag of morgen. Uh, afhankelijk van hoe lang het duurt. Dat kind wordt op een gegeven moment natuurlijk ook gedoopt ja. in de Anglicaanse kerk. Is dat, wordt dat nog een groot event? Ja, dat denk ik wel. Uh, en dat heeft uh, eigenlijk te maken gewoon ook met de verwachtingen uh, van het publiek. Ik denk, het is natuurlijk een, een, een eventuele troonopvolger. Dat, dat heeft er wel degelijk mee te maken. Doop is doop. En dat is voor een koning en een prinses en een prins is dat even hetzelfde als voor elke mm -hmm. andere gewone persoon. Maar dat zal wel toeters en bellen krijgen. Dat, uh, en waar gaat dat dan gebeuren? Is daar ook Ik denk in Westminster Abbey. Want daar, daar doe je dat. Daar ja. trouw je en daar word je ja. gedoopt. Ja. En daar, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, die troonopvolging dat is natuurlijk een beetje lastig. Want we hebben Elisabeth, die lijkt me. Niet heel erg aanstalten te maken die troon te verlaten. Nee. Dan al een vrij oude Charles. Dan hebben we nog William en dan deze baby. Ja, ja, dat ja. duurt nog heel lang dan. Duurt, dat kan nog een hele tijd duren. Maar ja goed, Charles is natuurlijk ook weer 65, 63 of iets. Uh, dus dat schiet, al, uh, dat schiet al wat op. Dat, uh, ja. En of hij ooit troonopvolger zou zijn. Ik denk dat dat toch wel wat haken en ogen aan zit. Omdat hij natuurlijk een scheiding gehad heeft. En omdat hij hoofd van de kerk is. En en dat, dat, ligt lastig? dat ligt lastig. Uh, het is, uh, De scheiding wordt natuurlijk wel wat meer geaccepteerd. Maar... Als ik bijvoorbeeld priester zou willen worden en ik ben gescheiden... dan heb ik een veel langer traject te lopen dan, uh, dan iemand die dat niet achter de rug heeft. Dat dus wordt toch wel, daar wordt niet zomaar overheen geviest. Nee, Dus dat zou kunnen betekenen dat Charles dan overgeslagen ja. wordt om dat ja. te voorkomen. Ja, dat zou kunnen. Of, uh, hij, zoals Elisabeth, uh, vat haar koningschap echt op als een roeping. Uh, en het kan zijn dat haar idee is dat ze in het harnas moet sterven, zoiets. Dat, ja. uh, dat, uh, dat zie je natuurlijk ook in België met de trooningsvolging... dat het voor het eerst is eigenlijk dat ja. een koning opstapt, terwijl hij nog uh, in redelijk goede gezondheid is. Ja, vaak tot op. Ja, het is een beetje bij een soort, soort ironie van de geschiedenis, hè? dat Charles dan geen hoofd van de Afrikaanse kerk zou mogen worden vanwege onder andere ja, het feit ja, ja. gescheiden is. Ik geloof dat het begin van de Afrikaanse kerk ja, ook niet in gescheiden ja. is. Ja, met, met acht vrouwen. Maar misschien, oh, oh, met ironie, misschien, oh, misschien dat ze daarom er zo gevoelig Hinderk voor geworden Dat zou natuurlijk wel heel erg kunnen, maar <coughs> ja. ik, vind, ik vind dat het eigenlijk niet zou moeten uitmaken voor zover werken als een buitenstaander naar... Kijk. Wij gaan, zullen wij maar eens naar live muziek gaan. Want er is hier Zo een beter. band binnengekomen. Bos Capone, Boudewijn van Tricht. Toepasselijke dag hè, voor jullie muziekstijl. Reggae, warm ja, weer. Lekker weer. Lekker weer, ja. past er wel bij. En jullie ja, ja. hebben een nieuw album. Een nieuw album, klopt. Het eerste album. Dat Dat, is uitgekomen is nu te, is te krijgen? Dat is uh, te verkrijgen. Op Excelsior is het uitgekomen. Okay. En hij, komt, uh, of hij is intussen ook al uit uh, in Duitsland. Een Duitse label. Nou, we gaan voor ons spelen. Twee nummers. Wat is het eerste? Het eerste heet Little Reggae Girl. 1, 2, 3, 4. Little Reggae Girl You Kick It off. Little Reggae Girl Bam, bam, bam Little Reggae Girl You Kick It off. You got soul, you got clothes. My heart go like Bum, bum, bum Little reggae girl You kick it off Little reggae girl Bum, bum, bum Little reggae girl You kick it on You got soul, you got glass man It you got soul, you got class, you got soul, you got class, you got soul, you got class, you got soul, you got class. Hartelijk dank, Bas Poon. Straks spelen jullie nog een uh, hopelijk net zo zomersnummers voor om. Zometeen gaan we het ook nog hebben over de rehabilitatie van Bob Smalhout. Maar nu eerst aandacht voor het kunstenaarsdorp Ruigoord. Gerben Hellinga, een van de oerkrakers en founding fathers van Ruigoord... <lacht> kunnen u wel zeggen. 40 jaar bestaan, vieren jullie deze week. Is het leven in Ruigoord tegenwoordig nog net zo'n idille als in 1973? Anders. Anders? Wat is er anders? Alles is anders. Alles is anders? ja. Maar kijk, nou ja, gewoon wat anders is om... Vroeger was het omgeven door een wild natuurgebied. En nu is het een klein, heel klein stukje, een postzegeltje, groen postzegeltje... in een enorm industrieel gebied. Dus dat is al heel anders. Dus als je nu naar buiten kijkt, dan zie je in de verte fabrieken... Bedra schepen, opslagplaats voor olie en benzine... En uh, dat zijn de buren. Dat zijn de buren. En dat waren vroeger de bomen. Laten we even luisteren naar het journaal uit 1975. Die okay, toen vertelde ik. over Ruigoord. Jaren geleden maakte de gemeente Amsterdam plannen om op dit terrein, vroeger landbouwgrond rond Ruigwoord, een nieuw industrieterrein annex oliehaven te bouwen. In 1973 werd een begin gemaakt met de ontruiming van het dorp, maar vrij snel al trok een groep Amsterdamse kunstenaars zich het lot van Ruighoord aan. Ze kraakten het dorp en bereikten dat de bestemmingsplannen rond Ruighoord aan een herziening zullen worden onderworpen. De kerk staat er nog steeds. En zo was het in 1973 bij de afscheidskerkdienst. En zo was het vanmorgen. In de kerkruimte, die nu als gemeenschapsplaats wordt gebruikt... werd de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling van eigen werk. De meeste van de 18 kunstenaars wonen nu in Ruigwoord. Ja, geluid van Ruigwoord in de jaren 70. Heimwee, meneer Hellinga. Pardon? Heimwee, als u deze geluiden hoort? Nee, doen? nee, nee, dat absoluut niet. Het leven gaat door. Ja. Hoe was het in die jaren? Wat, wat, wat organiseerden jullie allemaal daar in Ruigwoord? Ja, wij hadden dus een heel dorp ter beschikking. Klein dorpje, weliswaar, maar da en daaromheen kilometers leegstaand land. Dus we konden doen wat we wilden. Het was ook heel afgelegen. Het was weliswaar 10 kilometer van de dam, maar eigenlijk was het heel afgelegen. Je had net het gevoel of je in Australië was of zo. Ja. En uh, ja, we hebben daar. We zijn begonnen bijvoorbeeld met het organiseren van een jaarlijks groot feest, uh, vliegenfeest. Daar zijn we mee begonnen. We hebben vier vliegenfeesten georganiseerd. En toen zijn we overgegaan om wat nu het landjuweel is. Wat we dit jaar ook weer vieren. Mm -hmm. En dat, eh, we hebben wel een, een landjuweel gehad. Dat deden we dus zonder enig geld. Hè. En we waren alleen maar met elkaar, een klein handje voor mensen. Er waren wel enkele duizenden kampeerders in de, in de woestenij rondom het dorp. Mm -hmm. Uh, een soort stad is daar ontstaan uh, met uh, nachtclubs, uh, cafés, restaurants, uh, theater. Het klinkt allemaal heel gezellig. Ja, was, dus uh, daar ging het ook allemaal om. We probeerden met elkaar het leven leuk te maken. Ja. Meneer Smalhuid, in die tijd hoorde u vast ook wel over ruigwoord. Wat was uw beeld daarvan? Ja. Wel, het beeld kwam aardig overheen wat ik net hoor. Ja. Dat het een, een soort besloten eenheid was van mensen... Die, die anders wilden leven dan de doorsnee Nederlander. Ja. En die vooral gesteld waren op hun vrijheid, op ruimte... en op de mogelijkheden om hun vak, hun beroep, hun kunst uit te oefenen. Ongestoord door anderen. Ja. En, en niet gehinderd door... Uh, naar bijgelegen fabrieken, schoorsteenpijpen en tanks. Ja, die er nu wel zijn, helaas. Laten we even luisteren nog naar een ander fragment... want uh, een bekend persoon die vaak op Ruigoord kwam... dat was Simon Vinkeroog... en hij verbond in het kerkje van Ruigoord uh, in 79... Nina Hagen en Herman Brood in de Echt. Laten we even luisteren. Het is onvoorstelbaar, het is waar, het is gebeurd vandaag. Herman Brood, zijt gij willend bereid... deze vrouw tot uw echtgenote te nemen? Ja hoor. Want die, Fräulein Hagen... Zijn ze niet bevredigd een zo so groot mens wie Herman Brood... om een man te hebben? Ja, zeker. On the 30th day of May in the year of our Lord, 1979... Miss Nina Hagen en Mr. Herman Brood... have by me been united in marriage... het Ruighoord Community Center, Holland, Holland. Geen manier, ik zie u lachen als u het hoort. Ik moet eraan denken, de regisseur van die film... Herbert Curiel, die komt nog steeds in Ruighoord. Oh, die ja? is een van onze vrienden die daar regelmatig is. Hij is er nu 81... Ja, dus mensen die daar vroeger kwamen. Sommige vriendschappen blijven zo lang bestaan. Ja, nog Simon wat... dus ook ja. wat, Hoe ziet het er nu uit? Wat, is er, wat treffen we nu aan als we er komen? Wat is het? Ja, hoe, hoe, hoe ziet Ruigoort er nu uit? Als nou ja, het is komt. nog steeds helemaal groen. En een slecht onderhouden groen, zou ik maar zeggen. Dus heel wilderig. Ja. Uh, de belangrijkste huizen zijn blijven staan. En uh, nu in deze tijd worden komen binnenkort uh, tegen de tien nieuwe ateliers bij. Dus er wordt gebouwd. Daar zie je ook al sporen van. Um, en verder is het uh, zeer florerend. Er woont alleen niemand meer in de zin van wonen, officieel wonen. Dat komt niet meer voor. Vroeger wonen we daar met gezinnen, paarden, ja. kippen, honden, katten. Mm -hmm. En waarom is dat niet meer? Nou, het ligt dus midden in een industriegebied. En dan mag je mag er officieel helemaal niet gewoond worden. Omdat het te gevaarlijk en is. En nu zijn er dus eigenlijk, die huizen zijn nu ateliers. En, en, en, en, en uh, studio's of kantoortjes. En er wordt gewerkt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iemand niet af en toe in zijn atelier slaapt. Ja. Oké, okay, dus is dat, dat dan weer wel. Maar dat wordt niet gewoond. Nee, En bent u er vaak? Ik ben er he, zeker wekelijks. En nu op dit moment wordt er voor mij een ateliertje neergezet. Of voor mijn vrouw eigenlijk, waar ik gebruik van ga maken. En dan ben ik er weer heel veel. Ja. Ik had mijn huis, wat ik oorspronkelijk had, dat is onbewoonbaar geworden. Dat is zo verzakt dat het niet meer bruikbaar was. Nee, dus u moest wel ergens anders gaan wonen. Ja, ik woon in, wij wonen allemaal in Amsterdam nu. Ja. Er is veel veranderd. Tien jaar geleden, ter ere van het dertigjarige bestaan van Ruighoort... sprak Gerrit Komrij een reden uit. En hij deed verslag van zijn persoonlijke nachtmerrie... wat hij het verraad van zijn generatie noemde. Wat mijn leeftijdgenoten achter de schermen uitspookten... had niets te maken met wat ze naar buiten toe met de mond beleden. Ja, van sommige graaiers, tinkers en slapers... diende je zelfs te geloven dat ze tot op de dag van heden... de ideeën van de jaren zestig trouw waren gebleven. Ja, dat was een harde toespraak van Gerrit Komrij. Was u erbij? Zeker. En hoe luisterde u daarnaar? Ja, ik vind het allemaal prima. En daar is die reden voor. Ja? Daar moeten dingen gezegd worden... die normaal niet gezegd kunnen worden in Nederland. En het feit dat hij zegt... ja, die protestgeneratie heeft het eigenlijk heel vaak niet waar gemaakt. Ja, het is heel goed om dat ter discussie te stellen. is het natuurlijk ook zo. Ja, dat ervaart u ook zo? Nou, ervaren niet. Maar als je gewoon keihard naar kijkt... Kun je, kun je dat op een bepaalde, en dat analyseert, kun je dat op een bepaalde manier zeker vaststellen. Hm. Wat is er niet gelukt... Nou, kijk eens naar de, waar we de staat van Nederland in verkeerd. Wat wij dachten dat het zou gaan, daarvan is eigenlijk niets terechtgekomen. Oh. En bent u verbitterd? Verbitterd niet. Het is, ik heb er heel veel van geleerd. Want ik heb, wij, we dachten wel, die hele generatie, die dacht op een bepaald moment... dat het de goede kant op zou gaan. Niet alleen met Nederland, maar met de hele wereld. En dat bleek dus toch anders uit te pakken. Oh. Niet dat het nou slecht is, daar gaat het niet om... Maar er is niks van terechtgekomen van wat er toen de bedoeling was. Maar dat zou ook, dat zou je, daar zou je cynisch van kunnen worden. Maar dat is bij u niet het geval, zegt u. Dat is, is niet goed om cynisch te zijn. <laughs> nee, dat is waar. Jeroen Thijssen? Um, wat gaat er nou met hoort gebeuren? Blijft het bestaan? Jazeker, we hebben een contract. We zijn officieel. We, we, we nu nog, kunnen nu nog tien jaar vooruit denken. Mm. En er worden ze ook gebouwd en geïnvesteerd. En er ja, zijn allemaal, allemaal plannen. worden. Er komt een hele nieuwe jonge generatie komt er nu op. En die, die zich daarmee bezig gaat houden. Dat is fantastisch mm -hmm. natuurlijk. En waar we op afsturen. Dat is om te zorgen dat over tien jaar, als dat contract weer vernieuwd wordt. Dat het weer ja, ja. vernieuwd kan worden. Ja, ja. Waar het ons om gaat is dat. En dat is natuurlijk op zich fenomenaal. En alles verandert behalve ruig wordt. 40 jaar. Maar waar het om gaat is dat we proberen dat, dat idee. Het gaat om een idee. Het ja. idee dat er vrijplaatsen nodig zijn. in een samenleving die zo overgereguleerd is. en die zo commercieel is, vooral. Dat er plekken nodig zijn waar mensen dingen kunnen doen. waar ergens anders geen ruimte voor is. Hm. dat is eigenlijk waar het ons om gaat. Ja. En ja, dat er geen commercie aanwezig is, dat maakt misschien wel dat ruig hoort kan zijn wat het is. Want dat, dat houdt u echt buiten de deur, commercie? Ja, nou ja we hebben natuurlijk alles. We hebben, je kan er eten en drinken, maar dat, doen we, dat wordt gedaan door, door mensen die dat doen. Ja. En Er wordt geniet aan verdiend. Nee, niet iemand die daar geld aan wil verdienen. Je zou ook kunnen zeggen dat hoort is ingekapseld hè, in het polderoverleg. Want ja. is dat zo? Ja, is ook zo. We hebben zelfs een hele goede overeenkomst gesloten en een heel goed contact met het havenbedrijf. Dat was vroeger de grote vijand, denk ik. Dat was destijds een soort grote vijand. Maar, het, maar en dat, ja, als je iets tot stand wilt brengen, dan zul je het op een bepaalde manier met, dan moet je veranderen. Er is niks aan te doen, dat is het enige wat kan. Ja, en dat heeft en dat u dat gedaan. gedaan. Ja. Niet tot uw spijt? Nee, normaal niet. Integendeel, ik, ik vind het geweldig om daar te zijn. Nu dit festival wordt fantastisch. Ja, want wat gaat er gebeuren? Nou, er komen onder andere mensen uit heel Europa en uit andere delen van de wereld naartoe... om met elkaar te praten, te discussiëren over dit hele vrijplaatsen. En daarnaast is er natuurlijk een enorm programma van drie dagen lang heel vrolijk feestvieren. Ja, want dat kunt u nog altijd Ondanks de regels en het havenbedrijf. Dat kan heel erg goed. Er zijn ook regels. We moeten bijvoorbeeld bewaking hebben. We moeten voldoen aan de brandweervoorschriften... aan de veiligheidsvoorschriften, aan de horecavoorschriften. Wat er allemaal niet aan Nederland aan een voorschrift is... dat vind je ook allemaal in Ruigoed terug. Maar we gaan er zo ruim mogelijk mee om. En dat mag. Een brede interpretatie. En die nieuwe generatie, wat voor mensen zijn dat? verschillend, Want er worden, die komen natuurlijk heel veel op feesten af. En je hebt die feesten die, dat zijn verschillende soorten muziek. En iedere so soort muziek trekt weer een ander publiek aan. Maar het laatste wat ik gezien heb, dat was een paar weken, twee weken geleden geloof ik. Een weekend lang er waren er vijfduizend mensen. Jonge mensen, prachtige jonge mensen. Allemaal even inter interessant om te zien. En die hebben daar een, met elkaar twee dagen lang gedanst. Op een muziek die niet mijn muziek is. Boem, boem, boem, boem. Ja. Maar zij vinden het blijkbaar heerlijk. Ze hebben twee dagen lang gedanst. Er is helemaal niets verkeerds gebeurd. Geen uh, niets. Ja, en dat vind ik dan een grote prestatie. En dat is dus een blijkbaar een nieuwe generatie die daar helemaal voor open staat. Die met elkaar dus vrij wil zijn zonder dat het uit de hand loopt. Dat is interessant. Ja, Jeroen? Um, er is op gemeentelijk, verschillende gemeenten sprake van een soort uh, interesse in vrijplaatsen. Gelukkig wel. Ja, is, is, kan Ruigoort daar een voorbeeld voor zijn? Ja, we hebben, we, we hebben wel contact met andere plekken. En er is eigenlijk een hele beweging aan de gang op dat punt. in rondom Amsterdam. En, en internationaal dus. Ja, ik heb het over de bos, maar... Um, en, nou, en nou is Den Bosch en... altijd al heel erg vooroplopend geweest eh, op, op dat punt. Hè? In Den Bos heb je net als het Amsterdamse Ballongezelschap... heb je het Bos mm -hmm. Vliegergenootschap, geloof ik. Ja, dat stond... Die hetzelfde nastreven en ook hetzelfde doen. Die organiseren nog steeds elk jaar in zomer een vliegenfestival. En in Den Bos heeft altijd een hele sterke kern van kunstenaars gehad... die daarmee bezig waren. Goed, Oké. Okay. Veel plezier bij het jubileum en bij het feest. En ook nog in het nieuwe atelier. Uh, Dank u wel. Zo, zo meteen na het nieuws gaan wij praten met medicus Bob Smalhout. Die na 40 jaar in ere is hersteld door zijn beroepsvereniging. En over de hitte. Wat kan je het beste eten als het zo warm is als vandaag? Eerst het nieuws. Dit is Radio 1. Het is uh, één minuut over. Hier is Raymond ree. Het afgelopen jaar is de Nederlandse staatsschuld fors toegenomen. In het eerste kwartaal groeide de staatsschuld... naar 72 van het bruto binnenlands product. Vorig jaar was dit nog 67,7 Maar uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat... blijkt dat Nederland met deze staatsschuld... ruim onder het gemiddelde van alle andere eurolanden blijft. De gemiddelde Europese staatsschuld lag met 92,2 van het bruto binnenlands product op 4 punt hoger dan vorig jaar. De Noorse premier Stoltenberg heeft in Os... Oslo een krans gelegd om de aanslagen van twee jaar geleden te herdenken. De rechtsextremist Anders Breivik liet op 22 juli 2011 een bom afgaan... in het centrum van Oslo. En vervolgens reed hij door naar het eiland Utøya en schoot 69 jonge socialisten dood. In totaal vielen er bij de twee aanslagen 77 doden en 242 gewonden. Op een viaduct over de A20 in de buurt van Schiedam is een trein gestrand. De trein kwam stil te staan door een defect aan de bovenleiding. Doordat de trein geen stroom meer krijgt, functioneert ook de airconditioning niet. En twee mensen zijn door de warmte onwel geworden. En in Tilburg is Roze Maandag van start gegaan. De gemeente verwacht duizenden bezoekers op de Tilburgse kermis. De temperatuur zal naar verwachting oplopen tot boven de 30 graden. En om te voorkomen dat bezoekers oververhit raken, heeft de gemeente maatregelen genomen om verkoeling te brengen door middel van vernevelaars en sproeiinstallaties. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 4 kilometer. Ta A16 Rotterdam richting Breda voor de Drechttunnel, 4 kilometer. De rechter tunnelbuis van de Drechttunnel is dicht. Daar is een tankauto die een file wilde ontwijken... tegen de tunnelwand gereden. Het gaat nog even duren voordat de tunnelbuis open gaat De N350 Holten-Wierden is in beide richtingen dicht... tussen Enter en Wierden, daar is een auto gekanteld. Radio 1, dit is de dag... Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel priester Alja Toddofsen over de baby van Kate. Auteur Gerben Hellinga over 40 jaar ruigwoord. Medicus Bob Smalhout, die nu eredit is van zijn beroepsvereniging. Culinairjournalist journalist Jeroen Thijssen over eten op een hete zomerdag. En cultuurtheoloog Frank Bosman over de hipste priester ter wereld. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. 40 jaar lang leefde professor Bob Smalhout in onmin met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. En vorige week kreeg hij te horen dat hij erelid kon worden van deze organisatie van anesthesiologen. Bob Smalhout zit aan tafel. Meneer Smalhout, wat is er 40 jaar geleden gebeurd dat ze zo lang boos op u zijn gebleven? Um, nou, dat kan ik u even eenvoudig vertellen. Ik werd dus ruim 40 jaar geleden werd ik benoemd tot de eerste hoogleraar in de anesthesiologie aan de Universiteit van Utrecht. In 1969 was dat. En twee, drie jaar later heb ik mijn inaugurale reden gehouden, in 1972. En ik dacht, dat is een unieke gelegenheid. Meestal houd je maar één keer in je hele leven inaugurale reden. Daar komt iedereen naar luisteren, dat komt in de pers, dat komt op de radio, dat komt op de televisie, dat komt alles. Dus dat is een hele bijzondere gelegenheid en die wil ik niet gebruiken, zoals veel van mijn collega's dat doen, door een vriendelijk praatje te houden. En om zo te zeggen, om de mensen gedurende drie kwartier naar de sherry en naar de bier te praten. Nee. Want dan komt het op neer, Dat zit iedereen uit te kijken. Dus ik wilde echt een, een boodschap brengen. Iets wat je maar één keer kan doen. Een boodschap die opgebikt kan worden door de pers door iedereen. Ja. En ik dacht, wat is een belangrijk onderwerp? Dat is wat ik al die jaren daarvoor had gezien in de ziekenhuizen. Dat er zoveel ongelukken gebeurden met de anesthesie. Dus wat men vroeger altijd de narcose noemde. Een woord waar ik een bloedhekel aan heb, maar goed. Maar dan weet mensen iedereen waar het een beetje om gaat. Ja. En u zei in uw reden, beste vakgenoten, het is een prachtig vak wat wij hebben... maar er gaat nog wel heel vaak iets fout. Er gaat heel vaak iets fout. Heel vaak. En niet alleen hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik heb een hele grote studie gemaakt van al dit soort mortaliteit in het buitenland. En hoeveel dat er wel was. En wat de oorzaken daarvan waren. Waaraan gingen die mensen dood? Wat waren de consequenties? En wat heeft men eraan gedaan? Nou, het kwam dus op neer dat er onvoorstelbaar veel mensen doodgingen... dat het eigenlijk in geen enkele publicatie echt duidelijk was vastgelegd... Hm. dat er ook geen behoorlijke statistieken over bestonden... want iedereen schoof de boel onder het vloerkleed. Ja, en u haalde het eronder vandaan. En ik haalde het eronder vandaan. En wat zeiden uw vakgenoten? En Toen heb ik dus een overzicht daarvan gegeven... en ik heb ook een analyse gemaakt... waardoor die ongelukken tot stand komen. En dat was een heel eenvoudig rijtje. Een gebrek aan kennis, onvoldoende opleiding... de afwezigheid van behoorlijke bewakingsapparatuur... onvoldoend geschoold personeel en onvoldoende faciliteit in het algemeen. Ja. Ik heb niemand bij naam genoemd. Niemand, niemand. Nee. Maar de hele medische wereld was zo boos... alsof ik iedereen persoonlijk had beledigd. En dat liep zo hoog op, dat houdt u niet voor mogelijk... dat ik brieven kreeg. Ik heb thuis nog een dossier van 12 centimeter dik... van scheldbrieven van collega's. Mm. U houdt het niet voor mogelijk wat mm. dokters kunnen doen. Mm. Brieven van, we wachten je op in het donker... we slaan je helemaal in elkaar. Serieus? Ja. Je bent de Hitler van de Nederlandse geneeskunde. Je bent de Heinrich Himmler van de anesthesiologie. En zo ging het allemaal ja, door. Hè? Ja. En wat deed dat met u? Want u had het, neem ik aan, gedaan... omdat u graag ook iets wilde veranderen in het vak. Ja, maar als je veranderingen wil... dan zou je eerst een diagnose moeten stellen. Zo zit het in de geneeskunde. Ik heb hier een collega naast me zitten. De priester oh, ja, die, tevens, die tevens het geneeskunde heeft gestudeerd. Maar wil je iets veranderen... moet je eerst een diagnose stellen. Dat is je uitgangspunt. En waarom waren ze dan zo boos op u? Iedereen trok het zich persoonlijk aan. Oh ja. Kijk, iedereen had natuurlijk op zijn beurt ook fouten gemaakt. En hoewel ik niemand met namen genoemd heb, nog niet eens een ziekenhuis met namen genoemd heb, vonden ze toch dat ze persoonlijk aangesproken werden door. Ja, dus in plaats van nu te zeggen: Goed, de analyse van meneer professor Smalhoud is het volgt... laten we dan dingen gaan veranderen, ja. gingen ja. ze boos worden op u. En dat was één ding. Het tweede is dat als je een inaugurale reden houdt, dan hoor je dat de dag later of twee dagen later in gedrukte vorm. Uit te geven en dat stuur je dan allemaal collega's en alle instanties op. Dat is een boekje zo groot als dit. Mm -hmm. Mm -hmm. En het is traditioneel dat dit soort redenvoeringen altijd gedrukt worden en een omslag hebben eh, op, op faalgrijs, faalblauw, faalpaars, faalgroen... groen, faal geel, faal oranje papier. Zodat in niemand geval, het gaat lezen. Hier. Zodat ja. niemand het gaat lezen. En dan de titel erop in kleine niet-zeggende lettertjes. En de tekst is ook onleesbaar voor degene die niet in het vak zitten. En dan een titel die ook niemand wat zegt. Zoals bijvoorbeeld um, de, de ritmische contracties van het diafragma... tijdens seksuele activiteit van de Argentijnse brulkikker. <lacht> of zoiets, hè? Ja, ja. Nou, dus dat zou mijn interesse de, nog wel wekken, ja. trouwens. Hoor. De, de, de <lacht> mensen die dat lezen zeggen, wat moet ik daarmee? het is ook de bedoeling dat niemand er verder in kijkt. En u dat, had er wat anders dit van Dit vind ik doodzonde. Ik Ik had verstand van van typografie, omdat ik als werkstudent mijn eigen studie had verdiend... onder meer als reclame tekenaar en als lettertekenaar. Dus u maakte er een prachtig boekje van? Dus dit heb ik ervan gemaakt, zoals u ziet. De dood op tafel. niet een faalblauwe of faalgrijze <laughs> kleur. Dit is iets heel opvallends. Met de titel De Dwars in vuurrode letters de dood op tafel. Ja, dan kon niemand er meer overheen. Ondanks uw uh, uh, reden en de commotie die er ontstond... was er bijvoorbeeld in 1989, uh, toch een, een stuk later... weer een, eenzelfde hype rond het onderwerp sterven op tafel. Laten we even luisteren naar een patiënt die vertelt dat ze niet goed verdoofd was... tijdens een operatie om anusvissels te verwijderen. Ik werd wakker en ik kwam tot ontdekking dat ik me niet kon bewegen. Ik had enorme pijn. Ik voelde dus dat ze de anus aan het oprekken waren... Ik voelde ze snijden. Ik heb de prikken gevoeld van het hechten. En ik lag inwendig te huilen, te schreeuwen. En ik dacht van mensen, zien jullie dan niet dat er iets gebeurt? He, kijk op die monitor. Mijn hart gaat sneller. Dat voelde ik zelf. Ik denk, mijn bloeddruk stijgt. Er moet toch iets te zien zijn? Ja, 1989. Is er wel wat veranderd sinds uw reden? Ja, er is natuurlijk veel veranderd. Wat het eerste verandert is, is namelijk het volgende... Er was in de meeste ziekenhuizen veel te weinig bewakingsapparatuur. Want het probleem was dat veel artsen in die tijd nog dachten... dat je patiënten kunt bewaken, hun vitale systemen bewaken... met behulp van je eigen zintuigen. Dus door te voelen, de pols en te, te voelen, in ja. de ogen te kijken, de kleur te bekijken. Maar dat is helemaal niet waar. Dat, daar hebben wij geen zintuigen voor. Hm. Net zo min als dat wij zintuigen hebben om bijvoorbeeld te vliegen. We hebben geen zintuigen voor hoogte, we hebben geen zintuigen voor snelheid. We hebben gezintuigen, kortom, om, om een vliegtuig te besturen. Ja. Daarvoor heb je instrumenten nodig. heb je geen instrumenten in een vliegtuig dat eronder je rijdt naar beneden. Nee. Te... Ja, want ja. dat ja. was met de ook en dat was in die tijd dus ook. Ja. Heeft... En... Ik, heb, ik had een vraag, want uh, uh, uh, ik kan me voorstellen dat wat meer mensen gezien hebben wat u zag... maar u was degene die uh, uh, uh, de, de medische stafstand aan de schandpaal... Uh. Nagelde. Na ja. hoe, hoe komt het dat u dat was? Wat zit er iets in u dat u. Bent u dat... een eigenwijs mannetje wil, ja, ja, eigenlijk zo wakker niet <laughs> zeggen. Maar... <laughs> nou nee, kijk, eigenwijs is dat je het beter wil weten dan anderen. Hm. Maar dit was zo eenvoudig, zo simpel, zo logisch. Hm. Ja, maar daarom vraag ik me af, want waarom zag, zagen anderen het dan niet? En waarom was u degene die. Uh, uh, die het zagen het ook, maar die wisten dat als je er wat aan gaat doen, dan ligt je meteen overhoop met de directie en met het bestuur van het ziekenhuis. Want die worden dan gedwongen mm -hmm. om nieuwe apparatuur te kopen. Dat kost veel geld, dat willen ze dus niet. Dus ah, ja. daar krijgen moeilijkheden mee. En de meeste collega's die willen geen moeilijkheden hebben. Die willen gewoon naar huis toe, dan nee. moeder, de vrouw. En klaar. En dat is er klaar uit. Ja, en, en hoeveel en... mensen gingen er nou dood? Want uh, u zat het over onvoorstelbaar veel doden. Nou, dat is het probleem. Er waren mm. geen behoorlijke statistieken. Mm. Maar het varieerde zo tussen 1 op de 300 operaties... tot 1 op de 4000 operaties... Mm. Oh, ja. Dus er blijkt alleen al dat die hele statistieken niet deugen. Nou. Dat lag zo ver uit elkaar met de factor 10. Hm. Dat ja. Ja, het is gewoon natte vingerwerk geweest. Ja. Even, even naar nu. Wat betekent het voor u dat u nu uh, uiteindelijk toch... eerlid bent geworden van de Nederlandse Vereniging van Anstefologie? Ach, moet je luisteren. Ze hebben me veertig jaar geleden, hebben ze me dus... om zo te zeggen, verketterd. En ze wilden niks meer met me te maken hebben. Ze zijn vreselijke bijeenkomsten geweest... waarbij iedereen naar lust tegen me mocht schelden... Het is onvoorstelbaar. Ik heb er een geluidsopname van nog. Hm. En, uh... Maar is het dan niet zo dan dat uh, het niet alleen het eerherstel voor u persoonlijk is... maar dat er toch inzicht is dat er iets gedaan moet worden... dat dat hetgeen is wat u bereikt hebt? Dat is natuurlijk wat ik bereikt heb. Ja. Want de ziekenhuis in het bijzonder, na het verschijnen van mijn inaugurale reden... die dacht oh goeie god, dit heeft uh, juridische consequenties. Dus als er nou weer ongelukken gebeuren in mijn ziekenhuis... Dat is het eerste wat een advocaat zegt, luister, hebben jullie apparatuur, hebben jullie bewakingsapparatuur, mm -hmm. heb je dit gecontroleerd, mm -hmm. dat gecontroleerd. Waarom heeft die directie niet gezorgd dat die apparatuur er is? Dus dan hebben wij een ellende. Dus die gingen hele dure apparatuur kopen voor de operatiekamer, voor de anesthesiologen die daar werkten. Mm -hmm. Dus de industrie die heeft daar goud aan verdiend. Die heeft voor miljoenen aan apparatuur verkocht aan ziekenhuizen. Ja. Dat was het eerste effect. Ja, ja. Kunnen wij trouwens nu veilig het ziekenhuis in om geopereerd te worden? Dat, dat weet ik niet. Oh, dat is niet erg ruststellend. Deze dat, dat, dat, dat, net vrouwen u kan het al nou veilig oversteken? Misschien bij de eerste stap wordt u al doodgereden. Ja, maar door een is, auto. is het veiliger dan toen u in 75 signaleerde dat het niet veilig was? Het is in ieder geval een stuk beter geworden, dat wel. Dat wel. Maar je kan niet zeggen, dit is een veilig ziekenhuis, dat is een onveilig ziekenhuis. Het hangt uitsluitend af van de mensen die er werken. Tref je goede dokters, tref je goede verpleegkundigen, dan zit je goed. Ja. Maar zelfs in een bekend en een beroemd ziekenhuis. Kan je het treffen dat je iemand krijgt die niet zo goed in zijn vak is? Nee. Maar is daar, is daar iets aan veranderd? Want dat is een van de dingen die u noemde. De kennis van de, van, van, van de artsen, van, de, he, van, van het personeel wat op zo'n elkaar staat. Is dat verbeterd? Dus niet alleen de bewakingsapparatuur, maar ook de, ja, de kennis. Ja, de, de, de, de, de, de, de kennis is natuurlijk verbeterd. De opleiding is ook verlengd. De opleiding is ook verbeterd. Er is grote ja. verandering in. Ja. Dat wel. Ja, dus Ik, uw strijd heeft wel zin gehad? Ja, nou en of? Ja. zeker zo. Ja. Maar er zijn nog zat collega's. Die, die toch helemaal allergisch zijn een voor mijn naam. Ja, maar u bent nu wel... erelid van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie. Dat wel, en dan zeggen ze tegen me... En ben je nou niet blij, en vind je dat nou niet fijn? Ja, god, het is natuurlijk leuk. Maar het is... <laughs> u, de, de, de blijheid straalt er niet van af. Dat, dat nee, is ja, duidelijk. Het is natuurlijk 40 jaar te laat. Hm? Ja, Maar ja. beter laat dan nooit. Geniet er toch van, zou ik ja. zeggen. Wij uh, gaan luisteren naar het tweede nummer van uh, Bos Capone. Wat gaan jullie voor ons spelen? Wij gaan spelen River of Tears. Dat is de eerste single van het uh, hey, album. Je... Ik had eigenlijk een Hammond orgel mee, maar die ging de trap niet op. Oh, dus nou, uit. dit is ook mooi. Ja, toch? Doe maar. A river of tears That I I have been waiting for your love, I have been trying to let you know, that I wanted to love you so, you could have saved me from falling, you could have tried to understand the way. I could have loved you till the end of humankind. You could have saved me, a river of tears. But I down and I down and I down. Yeah, I down and I down and I down in a river of tears. A river of tears.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 you could have tried to understand the way i feel i could have loved you till the end of humankind you could have saved me a river of tears The way I feel, I could have loved Love you, you till the of end day. of humankind. You could have saved me a river of tears. Oh, it's a river of tears. Tea. You could have saved me. A river of tea. Oh, it's a river of tears.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 De heer Boske Paul, Boudewijn van Tricht. Als mensen jullie willen zien, en nog meer mooie zomerse klanken willen horen. Waar zijn jullie te zien? Uh, aanstaande zaterdag op het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde. Ja. Uh, dat is s middags en s avonds om half zeven in Leeuwarden... op het Welcome to the Village Festival. Okay. En vanaf uh, september uh, door heel Europa, Wenen, Berlijn. Mocht Overal. We kunnen jullie achterna rijden. Ja. Dank je wel, Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Jeroen Thijssen, journalist. En ja, we ontkomen er niet aan Jeroen. We moeten het natuurlijk hier over hebben. Daar in dat parkje beneden. Er toch de kleren nog aan, hè? Eet, hé, hé. eet, hé, Het is toch helemaal niet nodig om kleren aan te hebben. Eet. Hey, hey. Het is dat in je zit, Het is Ja, het is heet. <laughs> en dan uh, hebben we vaak, vandaag, ja. <laughs> ja, nee. vaak hebben we dan ook minder trek of andere trek. En mm -hmm. als we al ons best dan al doen, dan gaan we nog wel eens barbecueën. Mm -hmm. uh, daar moeten we dan maar eens even met je over praten, Jeroen. Uh, want uh, wat is nou een goede maaltijd in, bij deze temperatuur? Ja, waar je trek in hebt. De, de, de, de, de, de criteria voor een goede maaltijd blijven staan natuurlijk. Ja, maar uh, stampot boerenkool denk nou, ik niet, hè? Nou, daar he? zou ik geen trek in hebben met nee. dit weer. Nee. Waar heb jij dan trek in? Ik, ik eet veel pasta salades en brood en uh, uh, gaspazo. Dat dus een uh, Spaanse koude soep van tomaten, komkommers en, uh, en knoflook en olijfolie. Heel erg lekker, heel cool, is, ja, uh, met cool. ijsklontjes. Andere, andere tips aan tafel Alja? Oh, ja? ik denk dan onmiddellijk aan salade. Dat is salade. Ja. Uh, en dan echt groene salades met van alles en nog wat groenten erdoor. Ja, dat Frank. Een heerlijke salade van noten en fruit. Kijk. Beetje thuis de eenachtachtig. Er zit hier allemaal mm. culinair talent aan tafel. Nou, kan je wel zeggen. Jeroen, hebben we iets, is het inderdaad waar dat we minder trek hebben als het warm is? Nou ja, je gebruikt natuurlijk minder energie als het warm is. Want je hoeft je lichaam niet op temperatuur, of minder op temperatuur te houden. Daar heb je minder brandstof voor nodig. En uh, je beweegt waarschijnlijk ook minder omdat het zo heet is. Waardoor je dus ook uh, minder brandstof nodig hebt, We moet je nodig nodig weer aan om te vullen. Af te koelen, want het een beetje te houden. Ja, je moet zweten he, om het af te koelen. Dus ja. Ik uh, uh, eet altijd vegetarisch als het zo heet is. Dat is beter. Dan. Altijd vegetarisch. lichter. Lichter. lichter. Ja. Ja. Nou, zie je in zuidelijke landen ook vaak uh, wat pittiger eten. Ja, paper. Met peper. Ja, heeft dat ook een bepaalde functie? Ja, nou, men zegt dat je ervan gaat zweten, meer van gaat zweten, waardoor uh, uh, uh, uh, het zweet verdampt, waardoor je huid afkoelt, waardoor je het uh, koeler hebt. Um, ik vind het een beetje een paardenmiddel. Je kunt, uh, ook... Ik denk dat, dat die peper gebruikt wordt omdat het vlees vaak bedorven is. Nee, is... nee dat, dat, is no dat is nooit aangetoond. Dat is het hmm. verhaal van de middeleeuwen. Maar, um... <lacht> nou, ik heb het zelf in Afrika meegemaakt. Oh, ja, dat zou... oh, ja, dat kan. Het, maar zal, ook... het zal ook wel gebeurd zijn, maar het is ja, goed. Wat ja. is niet zo. Vlees, want barbecueën, ja. je, je kijkt in je buurt en je ziet ja, overal over, rooksignalen. Over, rooksignalen ja. Het stinkt, het dus ja, is niet lekker, leker, maar ja, oké, okay, iedereen ja. gaat dat doen. Ja. Terwijl het al zo warm is. Vorige week kregen we ook nog nieuws over een, een meisje... wat was overleden ja. in Vlaanderen na het eten van vlees van de barbecue. Wat, ja. wat, wat, wat gaat er dan fout? Dan is er een bacterie in uh, terechtgekomen. Ja, de, er zit nu een echte dokter aan tafel, die, uh, die zal me hopelijk verbeteren. Maar uh, er was een uh, bacterie van uh, de E. coli in terechtgekomen. Dat is een darmbacterie die iedereen heeft. Uh -huh. uh, als die, maar je hebt daar verschillende stammen van. Als dat een verkeerde stam is en je bent een beetje uh, gevoelig daarvoor... of zwakker, zoals kinderen of ouderen vandaag. Don't. Ja, Kan dat fout gaan? Ja. De EHEC van twee jaar geleden, van 2011, dat was ook een E. coli. -bacterie. Die zat in komkommer en toch? Uh, nee, niet in de toch? komkommer, en de de, de ja, maar in de tougé. Maar dat is bij het verwerken gebeurd. Iemand heeft zijn handen niet goed gewassen. Mm -hmm. En eh, dat is daarin in terecht te komen. Dus vegetarisch helpt niet. Ja, sorry, ik ga het niet Is het zo dat het voldoende verhit wordt dat die E. coli ja. al lang verdwenen is? Ja, ja. Zeven, boven de 70 graden ja. gaat iedere bacterie dood. Ja. En dan uh, kun je dus alles eten. Maar het gaat heel vaak mis hè, met barbecue. Ook als je wel eens een mis, ja. feestje hebt, dan krijg je zo'n ja, uh, ja. kippenpoot hoe, ja. hoe voorkom je nou... Of hoe zorg je nou gaat. dat dat... Nee, ja. Nou ja, je, je moet, je, moet je, je koelkast goed koud zetten. Dus echt goed koud. Uh, je moet zorgen dat je altijd je handen wast. Als je, na iedere bereiding moet je je handen wassen. Je moet het goed doorbakken. Uh, en als je met uh, snel, uh, snel vlees werkt, dan moet je goed keren. En je moet het heel lang in de koelkast bewaren. Net voor het bakken, op de, op de plaat mm. leggen en, en draaien. En niet alvast uh, eruit halen en gezellig nee, bij de barbecue nee, neerleggen. Nee. dat is niet zo'n goed idee. Frank? Je hebt toch ook wel van die, van die dat je het van tevoren al uh, bakt en zo. Dat het ja, in ieder geval goed doorbakken is. Dan zet ja, je, je kunt in het pocheren. Die... Ja. Precies. Ja. Oh, dat And chic uh, woord heb jij er gelijk voor. Nou ja, als je, <laughs> Ik doe het even, is bakt, dan warm, he, dus is het maar Dan voorkom je in ieder geval dat je door dat slechte uh, kooltje, ja. dat het van binnen nog rauw is. Want dat ja. lijkt me het gevaarlijkst. Ja, nou, je doet, doet natuurlijk ook dingen op de barbecue die rauw moeten blijven. Spiesjes van, uh, van uh, haas of van, uh, van ossenhaas of, uh, of, of iets in die geest. Dat moet, moet rauw blijven, anders dan, uh, is het niet lekker. Dan wordt het een soort rubber. Ja. Ja. Ja. Maar je ziet heel vaak uh, ja. in, de, in de supermarkt van die spiesjes... waar groente en vlees ja. ja. allebei op zitten. Is dat, is dat ja. eigenlijk ja. wel een goed idee? Nou ja, ik vind het wel niet. Uh, uh, het vlees is gaar voordat de groente gaar is. Dus je krijgt de gemengde vormen... Uh, um, ik zou het niet doen nee. als ik zelf spiesjes maak, dan gebruik ik nooit die twee dingen door elkaar je maakt of ja, groentespiesjes met champignons en courgette en mais en weet ik veel wat allemaal en vleespiesjes maar door elkaar ja. Ja, is het geen mm, goed idee. gaat niet goed nee. Nee. Ja. zijn wij zo uh, slecht op de hoogte van hygiëne dat het zo vaak fout gaat of wat, wat, wat, wat hoe komt dat denk je uh, het, ik denk dat we redelijk op de hoogte zijn Want, en dat iedereen is vreselijk bang voor dat hij ziek wordt van eten maar het toepassen van de regels het is een ander verhaal. Hè? Dus het verschil tussen theorie en praktijk. Hoeveel, hoeveel mensen was voortdurend hun handen als ze aan het koken zijn? Nou, zelfs in, in restaurants moet je daarop letten. Ja. Uh, laat staan wat er thuis gebeurt. Hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen zetten hun koelkast lager als, als de temperatuur omhoog ja, gaat. Ja, want hoe laag moet die koelkast staan? Nou, uh, een graad of 4, 5 dan maximaal. Ja. Ja, ja. En dat moet je aanpassen als het buitenwarmer is. Ja, ja want dan gaat hij, hij, hij warmt sneller op omdat het buiten warm is. Dus ja. moet hij ook eerder aansluiten. Ik heb nooit aan gedacht. Nee, precies. Professor Smallhout, nog een medisch advies op dit vlak? Jawel, het probleem zit niet zozeer in de infectie. Want iedereen heeft bacteriën aan zijn huid zitten. Altijd. Maar je kunt rustig op je vinger gaan zitten kluiven... zonder dat u een coli-infectie krijgt. Mm -hmm. U krijgt wel coli naar binnen, maar u wordt er niet ziek van. Het probleem is... Dat er gerechten worden voorbereid van tevoren. En dat er enige tijd ligt tussen die voorbereiding. en het moment waarop het gebakken, gebraden. of, of in de barbecue wordt gebruikt. Mm. In die tussentijd. kan die bacterie zich vermenigvuldigen, grote hoeveelheden. En niet alleen de bacterie is dan gevaarlijk. maar vooral de toxine die het produceert. Mm. Dat zit erin. Daar word je ook zo snel ziek. Je wordt niet snel ziek van de bacterie. Nee. Je wordt snel ziek van de toxine. Ja. Daar word je ziek van, binnen, binnen een half uur. Ik heb, voor mensen die het allemaal na willen lezen uh, op uh, www.voedingscentrum.nl staat de bacteriewijzer waar alle uh, griezelige leuk. aandoeningen die je kunt krijgen. <lacht> ik heb Echt gezond. leuk vlak voor het eten ja, zo even. Ja, ja, ja, ja, ja, ja je kunt hem even <lacht> doorlezen. En, uh, dus ik zie je in waar bijvoorbeeld de Bacillus cereus in zit. In alle, kan in alle etenswaren zitten en wat er, het, het effect daarvan is. Oké, okay, dus wat dat wat kunnen we nakijken. En ja. jij zegt vaak je handen wassen. Vaak je handen wassen. Koelkastlager. Koelkastlager. En groenten en vlees apart van elkaar ja. op de barbecue. En liefst op en uh, liefst bereid op verschillende planken of afwassen tussen het bereiden door. Goed. Gaan we allemaal doen. Dankjewel, Jeroen. Dit is de dag, is nog niet afgelopen. Straks uh, na drie jaar gaan we de provincie in, waar grote evenementen niet alleen last hebben van de hitte, maar ook van de crisis. En met Frank Bosman gaan we het hebben over de hipste priester van de wereld en over Paus Franciscus, die uh, onderweg is naar Rio de Janeiro voor de Wereldjongerendag. Tot zo.